Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Amsterdam is staking in het openbaar vervoer begonnen. OV-medewerkers protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schultz van Hagen. Om 12 uur vanmiddag komen de medewerkers bij elkaar voor een manifestatie in Amsterdam. De staking duurt nog tot het einde van de dienstregeling van vandaag. Bij demonstraties in Egypte zijn er zeker drie doden gevallen. In de havenstad Alexandrië werden twee demonstranten doodgeschoten. Op het Tagrierplein in Cairo viel één dode ook raakten daar bijna 700 mensen gewond. De Egyptische demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Ze vinden dat hervormingen te lang uitblijven. De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil dat Frankrijk uit de euro stapt. haar partij Front National presenteert daar in januari een plan voor. de presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn komend voorjaar. Marine Le Pen wil onder meer dat er strenge grenscontroles komen en dat de immigratie van moslims wordt ingeperkt. De Syrische president Assad buigt niet voor de druk van de Arabische Liga. Dat zegt hij in een interview met de Britse krant The Sunday Times. Gisteren liep een deadline van de Arabische Liga af. De Arabische landen eisten dat Syrië het geweld tegen betogers beëindigt. Maar er werden gisteren opnieuw betogers gedood. Spanjaarden gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Volgens Peilingen wordt de conservatieve Partido Popular het grootst. De partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid in het parlement. De Socialistische Partij van premier Zapatero staat op groot verlies. Zapatero heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de economische crisis in Spanje. Het weer vanochtend nevelig en mistig. Later klaart het in het zuiden op en breekt de zon door. In het noorden blijft er mist en laaghangende bewolking. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS. Dit is wijn ontslaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files, snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A44 Amsterdam Den Haag tussen knalpunt Burgenveen en Wassenaar en A73 Nijmegen Maasbracht tussen Venlo en knalpunt Het Vonderen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van GFN op, op TV, radio en internet. ZFM net nu. VFM in de ochtend. Sign me Got your lipstick mark's Still on your coffee cup It's to play me like a melody on the drum as me with She's touching me when love is poor No, I can fight it She got my soul, she's capturing me Told my hostage when I hit that beat I won't take these shots at my feet Cause they're the only thing I'm be, that's why I'm slave to the music You know I won't stop until my heart I'm slave to She got me I She Yeah, I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 Nina just a dance but I Jet lag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 Lopen, dan doet het niet zo fijn. Als de klinken, oh, het motiel nog had Het gouden het goud maar klein. Dit had ik een klasje voor de tweede hard. ZFM I know, I know. I know. Always present as you climb One direction, one vibration That's the message You can make it if you try You want it, you got it all. Ooh, ooh, ooh, ooh.